Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De terrorist die vanmorgen in Nice drie mensen doodde, komt uit Tunesië. De man van 21 zou eind vorige maand als migrant in Italië zijn aangekomen. Begin deze maand reisde hij door naar Frankrijk. Vanochtend doodde hij met een mes drie mensen in een kerk. Van een van hen sneed hij de keel door. De man werd bij zijn arrestatie neergeschoten en ligt nu in het ziekenhuis. Tunesië is een onderzoek gestart naar hem. Op meer plaatsen in Frankrijk werd vandaag met messen gedreigd. Het het is verhoogd naar het hoogste niveau. Internationale drukbendes maken op zee misbruik van een Nederlands certificaat. Daarmee lijken hun boten op papier onschuldige Nederlandse plezierjachten. Het certificaat kost volgens nieuwsuur een paar tientjes en aanvragen worden nauwelijks gecontroleerd. Europese antidrugseenheden komen het certificaat steeds vaker tegen en slaan nu alarm. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de regels voor het certificaat nu strenger maken. Pretparken en dierentuinen mogen geen eten en drinken meer verkopen. De restaurants waren daar al langer gesloten, maar ook in souvenirwinkels en op andere locaties mag daar nu geen drank en voedsel meer verkocht worden. Nu er minder toeristen zijn, hebben hotels in Amsterdam het niet makkelijk, hostels trouwens ook niet. En daarom richten sommige hostels zich nu op een andere groep. We hebben het ook moeilijk de afgelopen maanden, maar we, zijn, we hebben nooit gedacht om te gaan sluiten. We zijn opengebleven en gelukkig hebben we kunnen ervaren dat we daarmee toch gasten binnen hebben kunnen halen. Bij dit hostel zijn een kwart van de bedden nu bezet door expats of studenten die blijven er voor 700 euro per maand, maximaal drie maanden. Is ook nog gezellig, want ze kunnen er tenminste samen eten en drinken, wat in de horeca niet meer kan, zegt deze expat. You can still sort of like sit in and have a coffee um, with everything going on around you, whereas the rest of um, Amsterdam probably doesn't have that opportunity at the moment.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 Kopjes eraf van deze. Alternative FM. Hem. Ja, ik kom er haast niet meer uit. Maar zo leuk is die ook gewoon. Undefined van Operation Hurricane. Je gaat ze straks nog een keer horen, maar dan met een nieuwe single. Die is eigenlijk gisteren vandaag een beetje uitgekomen. Doen ze uh, gewoon om een beetje Spotify aan de laatste lappen? Want wat, uh, ja, wat hebben ze daar nou mee te maken? Uh, alles eigenlijk, want de muzikanten willen vaak op vrijdag. Dan komen ze dan in een of andere lijstje terecht van Spotify. En dat is interessant, want dan uh, word je al opgevallen. Jongens, denk nou maar eens even aan één ding. Die goede oude alternatieve VM op uh, de radio... dat is ook een uh, radiozender die graag nieuw werk uh, wil laten horen. En als je dat een beetje loopt uh, roept toeteren... of je dat nou op Instagram of weet ik van wat doet dan geven wij daar gelukkig aandacht aan. Dus dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt allemaal wel goed. Goed, dat je denkt van... nou, het is een lekker stevig begin. Nou, dat, dat komt straks wel. Eerst eventjes op adem komen. En dat doen we met Aiden in en Wild En Daisy Ducro. Die ergens afgelopen zomer dit hebben uitgebracht. Ik heb het bijna over het hoofd gezien. Maar het is wel heel erg mooi. Atlas heeft het nummer. Af. Nee, het eeuwig leven Dat lijkt me ook niet wat Het 80 worden wil ik wel Als het mag Mensen die gelukkig zijn Die gaan ook weer dood Mensen die niet dood zijn En hemel is er ook niet, nee, dit is het wel. Dus of je nu gelukkig bent, bedrietig of alleen. lach nu al je tanden bloot, ook jij verdient de dood. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een keer dood. Mensen die dood zijn, die hadden nooit geluk. Tron op die in de dag geluk was uitgedeeld. Weer voor het eerst. In tijdens weer eens een nummer waar Marcus van Dam wel weer voor warm uh, loopt. Mensen die gelukkig zijn van Astronaut. Ja, ik kwam het uh, tegen, uh, beste Marcus. Uh, bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, ja, daar moeten we natuurlijk iets mee doen als we dat uh, niet meer kunnen. Want we werken tenslotte samen. Elke derde donderdag van de maand: 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Uh, dan is het maar dat je dat weet Eden en de waanzin. met Daisy Ducro Die hoorde je daarvoor, Atlas Ja, Daisy Ducro is een bekende naam ja, Die hebben we ook wel eens eerder hier in de studio gehad En bovendien is zij de dochter van wieler-analist Maarten Ducro Ja, dan weet je dat ook weer Weer terug naar muziek uh, Waar je bij even rustig Ja, onderuitgezakt Kunt luisteren Linde Jansen met haar tweede band Eyes of Ruby en Marea Italiaans, wel te verstaan non era tempo e quando tempo è stato Een mooie EP uitgebracht, uh, deze man. Uh, en bijna was hij aan uh, de aandacht ontsnapt, maar Hanneke Laura uit uh, Den Haag gefeest mij erop. Niet alleen uh, mij, maar ook een aantal andere muziekvrienden binnen haar uh, kring. Uh, Keep It With Yours van Sahut Baal. Uh, daarvoor hoorde je Maria met Eyes of Ruby, of Eyes of Ruby met Maria. ik moet het goed zeggen. Marea is de titel en Eyes of Ruby was uh, de uitvoerende artiest. Of de muzikant, hoe je het maar noemen wilt. Uh, want anders uh, dan zeg ik dat ook weer niet uh, goed. Deze dame heeft ongelooflijk veel mazzel gehad van de zomer. En degene die we straks telefonisch interviewen, heeft dat, dat ook. Lisetta Viva. I see it in a frame. She looks like a girl who can't spell her name Frozen behind glass, but arise forever, searching for the rules of this game, of this game. changed but is it for the good or did I start off my journey find her name Een band uit Noord-Holland. Geldt ook voor min of meer voor Lisette Aviva. Want zij woont in Amsterdam. Go Stego met Black Era en Lisette Aviva met Happier But Less Wise. Nog meer Noord-Hollandse muziek is ook van deze band. Met Natasha op de zang. En de band heet The Lost Noise. En dit nummer dat heet Counter-Offer. Go on, play on, it's all a game to These are the days that blows my mind. These are the days that makes me feel alive. These are the days without sadness. These are the days where regretting regretting endless. These are the days... Martix Ducrook is uh, net als ik een liefhebber van de snelheidssport. En misschien is dat ook wel uh, de aanleiding om uh, dit liedje te schrijven over een snelle tocht. Oftewel een quick ride. The Last Wave heeft het erover. In de videoclip uh, zie je ook twee heren, twee jonge heren, al fietsen. met eigenlijk meer of meer op één wiel. Dus een maken met een fiets. En dat is eigenlijk uh, centraal en uh, rode draad uh, voor de clip uh, in uh, deze van The Last Wave. En daarvoor The Lost Noise met uh, counter-over. En dan wordt het weer tijd om weer eens eventjes weer terug te gaan naar een wat zwol moment. Maar ja, dat kan ook niet anders. Wel, is niet the the helemaal de tijd voor Low Enix Sound the System. Section. de EP uit van Low Edit Sound System. En een week later, als alles uh, goed gaat... dan uh, zal er nog een event van uh, ja, presentatie komen in de Patronaat. Dat is een soort online evenement. Moet je maar even kijken. Dat gebeurt niet alleen, want uh, dat uh, gebeurt samen met Lassette. Die hoor je straks ook nog uh, voorbij komen met haar nieuwe single. Want vorige week hadden we de primer. En deze week mogen we hem nog een keer draaien. Dat is uh, lijkt mij uiteraard uh, wel uh, toepasselijk om dat uh, te doen. Uh, low Edek Sound Sim. Dit was dus de stem van Maarten van der Weijden. En niet die van Lassette Met uh, Lars was dat. Deze dame hebben we vorige week ook uh, gedraaid. Daarom komt ze nog een keer voorbij. Sabotage van Kelsey Koeksen. it me has to come for me somehow. Ooh. Think about it Dit is uitgebracht bij King Forward Records. Het nieuwe materiaal van Ro Halfheid van Holt. nummer dat heet Carry On. En nog zo'n heel leuk verhaaltje daarbij is dat hij dit samen gedaan heeft met Colin Hoeven. Goh, die twee jongens, die ken ik ergens van. Zowel Ro als Colin. Maar goed, ik heb Ro ook zelf nu aan de telefoon hangen. Goedenavond, Ro. Hey, ja. <laughs> Leuk je weer te spreken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je, je bent een van die Marzelaars uh, geweest uh, die uh, de afgelopen zomer uh, nog uh, bij ons heeft uh, kunnen spelen. Samen ja. met, uh, met Lisette uh, Vink, Lisette Aviva en Jurriaan Keurbezoek. Dat zijn de enige drie. Heb je, maar, heb je maar drie keer iets gedaan? Drie keer. En daarna, uh, ja, en één keer hebben we de burgemeester uh, gehad. Maar dat is ook een vervente muziekliefhebber. Dus uh, toen, oh, hebben we, toen hebben we David Molenburg, uh, niet als burgemeester, maar als muziekliefhebber hier uh, aan tafel gehad. En uh, toen begonnen de besmettingcijfers weer uh, aardig op te lopen. Ja, ja toen gingen we onze maatregelen ja. alweer uh, nemen. Dus uh, vandaar. Ja. Ja, uh, ja. ik weet niet wat, uh, wat, uh, wat je me net vertelde uh, voordat we de uitzending in gingen. Colin Hoeve. Jullie beiden zijn hier geweest. Ja, uh, Colin kent wel. zo. Ja, het is gewoon iemand waar ik veel mee speel. Ja? Ja. ja, ja uh, ik wil je nog even, ik wil even iets spelen. Van, ik zit nu in de oefenruimte. Oh, nou, nou, laat maar horen dan. <laughs> ja, laat maar horen. Ja, ik heb er wat te spelen. Dan kun je dat ook even horen. Ja, is goed. Meer best. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Kom, zie The random of the Uh, het, is, het lijkt wel echt om. Uh, dit lijkt wel een lockdown-sessie, zoiets. Ja. <laughs> maar dan via de telefoon. Ja, nee, we, ik moet er iets op uh, verzinnen dat we dit. Uh, met een uh, goede, goede verbinding. Uh, dan, dan, is het nog, uh, dan wordt het nog veel echter, denk ik dan. Maar goed. Uh... Ja, zeker, ja, ik heb uh, een nieuwe studio in, uh, in Den Haag. waarin ik uh, heel veel moois kan streamen ook. Oké, oké. Ik heb een studio erbij en alles. Dus nee hoor. Ja, uh, oh, je zit in Den Haag. Nou. Nee, nu niet. Maar nu nog niet. wat we dan kunnen doen. Oh, dat is nou, ja, misschien een idee. Ja, dat kunnen is, we dan doen. Dus dat kunnen we altijd opzetten, zoiets. Dat, dat, we hebben een YouTube-kanaal, dus dat, uh, dat, dat zou ja. zomaar kunnen. Dus uh, in dat opzicht uh, moet dat uh, misschien wel te regelen zijn. Ja. Uh, goed, uh, want... Uh, met uh, uh, Eilanden, daar heb ik ook een single mee uitgebracht. Wie, met wie? Met Eilanden, die, dat is, uh, daar ben ik dan de zanger van en de drummer. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja... Sorry man, dat ik je daarmee overval. <laughs> nee, dat geeft niet. Dat ik aan het repeteren ben, dus vandaag. Ja, nee, oké. Okay, maar goed, uh, we, we hebben je natuurlijk uh, voor, de, voor jou twee, uh, twee singles. Hè? Want ja. de bedoeling was dat je een album uit zou brengen. Maar dat is nog, uh, nog even uh, wachten, denk ik. Of niet? Iets naar achteren geschoven. Ik, ja. uh, ik ga natuurlijk nog even wat laatste puntjes op de i-mixen. Uh, want ik heb altijd nieuwe inzichten. Ja. En dan... Uh, als, het weer, uh, als dit een beetje is weggeëpt, dan, uh, dan ga ik hem uitbrengen, inderdaad. Ja, nou, dat, uh, het wordt nog wel dit jaar hoor. Dan, dat, dat wel? Ja, nou, ja goed. Het wordt wel dit jaar. Nou goed, dan. dan, dan, dan ja, nou ja, goed. Dan, dan, dan, dan moeten we maar even kijken hoe, hoe we dat doen. Dan moet jij maar ergens. ...ergens gaan zitten in een studio... ...en dan streamen wij het wel door met een YouTube-kanaal. Misschien dat dat wel een Wat idee is. Dat is wel leuk, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat kan ik makkelijk doen met mijn studio, ja. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Weet je, dan hebben we ja. toch iets van een soort van presentatie... ...maar dan via het YouTube-kanaal van jou en van ons. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja is, is, is, wordt even ter plekke, wordt dit bedacht. Maar goed, uh, ja. even naar het, het materiaal. Carry-on is het tweede nummer... ...en We want it ja. is het eerste nummer. Klopt, dat is de A-kant. Maar ik denk... Zoals ik de reacties hoor, denk ik het is gewoon een dubbele A-kant. <laughs> ja, <laughs> want, ja. jullie had ja. je het nog over een C-kant? Nee, ja, dat klopt, maar die, uh, dat heb ik nog steeds niet af kunnen krijgen. Oké, dus. oké. Okay, okay. um, dat, dat doe ik rustig aan. Ook. Ja, um, dat uh, want dat is meteen ook, je, nou, je zegt het zelf al, de reacties op Carry On, uh, die, die, die, die, die zijn uh, iets... iets Positiever of uh, meer, dan krijg je meer respons op. Dat is beter eigenlijk. Het lijkt, het lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Ik, uh, ja, ik, ja, het is hoe het is toch. Ik bedoel, mensen reageren gewoon op. Ja. Maar ik denk dat het gewoon uh, net wat meer uh, melodie heeft, net wat poppier is. Ja. Uh, terwijl We Want It is meer een, uh, ja, dat is wat, uh, wat meer, uh, ja, ik zou zeggen misschien net wat meer indie of zo. Ja. Is dat, dat, zou het, dat zou het wel kunnen zijn, denk ik, uh, in dat, op, dat opzicht. Ah, weet, bedoel ik bedoel, ik hou, ik hou van allebei, allebei de liedjes heel evenveel eigenlijk. Want het ja. zijn mijn kinderen, weet je wel. Ja. En ik zie, ik zie ook uh, de potentie van beide liedjes, weet je wel. <laughs> ja. dus voor mij is het gewoon... Uh, is de ene niet slechter dan de ander, hoor. Absoluut niet. Nee. Overdien, uh, zit op, die, uh, op We Want It hebben we ook die fantastische zangeres uh, Chanel Alissa die meezingt uit Boston. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Mm -hmm. Hoe ben je daarna gekomen? Uh, Even uh, tussendoor. Ja, via, via Instagram. Dus mm -hmm. uh, gewoon... Uh, ik, ik dacht, laat ik eens kijken wat de Explore knop, knop wat dat is, weet je wel. Dus, uh, ik zat daar, ja, ik dacht van, wat is dat eigenlijk voor knop? Ik dacht van, ah oh ja, dus ik gewoon allemaal dingen die ik niet ken. Nou, dus even klik op, uh, er staat een dame te zingen, eens kijken wie dat is, gewoon leuk. En luisteren, oh, dat klinkt wel leuk. Weet je wat, ik zet er gewoon, bij, ik, ik, ik, ik, ik stuur haar een berichtje dat ik het leuk vind. Ja. En, van, en van daaruit is het gewoon verder gegaan. Ik doe er helemaal nergens op. Ik heb gewoon op Instagram, gewoon wil ik uh, artiesten aanklikken. En dan zeggen we, hey uh, ja, het dus moet natuurlijk niet een grootheid zijn, niet, niet een Drake of zo. Nee, nee. Gewoon een, uh, gewoon een beginnende artiest of zo. Dus ja, ja, ja. Gewoon klikken En dan uh, kun je er gewoon mee. mee uh, bij Instagram kun je altijd messages. Uh, ja, ja. ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar dat het uh, op, op die manier ge, zo gelopen is, dat vind ik dan wel ja. ook weer verbazingwekkend. Uh, nog iets, uh, want er zit natuurlijk iets aan vast. Ik, uh, ik heb begrepen dat jullie uh, morgen ook iets uh, gaan doen precies, dat is super belangrijk. Morgen speel ik namelijk op Thuispop. Ja, wat is dat, uh, dat Thuispop? Hebben jullie dat een beetje zo bedacht omdat, nou we hoeven toch niet de deur uit, dus uh, gooi je stream aan en je kunt gewoon op je luie donder zitten en naar muziek oh. kijken. Het is uh, georganiseerd door uh, het label Dox, met uh, nog wat mensen eromheen. Mm -hmm. Ik weet niet of je het Docs label kent, maar het uh, was van huis uit een soort jazz, jazzpop label met Wouter Hamel en, ja. en nu uh, is het wat breder, maar, maar in ieder geval die mensen organiseren het. Mm -hmm. En uh, het is elke laatste vrijdag van de maand. Dan hebben ze dat. Uh -huh. Via thuispop.nl. En uh, dan hebben ze dus uh, artiesten die ze dan vragen daarvoor. Een stuk of, nou ik zou zeggen, zes of zo. Er uh -huh. kunnen ook bands tussen zitten. En, uh, en die spelen dan een soort, op een soort festivalletje. Uh -huh. Maar elke artiest kan zijn eigen tickets verkopen. Ja. Voor 3,50. Ja. En een paspartout kost dan een tientje. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon alleen voor de voor de de ene artiest komen en dan betalen ze 3,50. Hmm. En uh, <coughs> het is uh, de bedoeling, uh, het is uh, inderdaad vanwege corona dat ze het gedaan hebben. Het is ook echt live, hmm. dus uh, alles is live en uh, je kunt het ook niet laten terugzien. En het is via Zoom, dus je kunt ook uh, elkaar zien. Het, het publiek kan elkaar zien en de artiest kan het publiek zien. Oh, dat is het. Ze hebben dus iets van uh, vier ruimtes of zo. Yeah. Uh, ik zit dan in de bedroom, noemen ze die ruimte. Yeah. Ze hebben ook de uh, kitchen. En weet je wat? het is thuis hè? Dus alles is thuis. Dus ze hebben een kitchen, ze hebben een bedroom, <laughs> een living room, weet je wel. Yeah. En een uh, hallway of zo. Nou, ik zit dan in de bedroom. En, uh, <laughs> en zo moet je het eigenlijk zien. Dat zijn eigenlijk gewoon Zoom, uh, ja, ja. Uh, zoom uh, ja. ruimtes. Ja, ja. jullie bedenken jullie, ja, jullie, jullie dat wel <laughs> op een mooie manier. Ludiek ook, ah, vind ja. ik eerlijk gezegd. Dus uh, wat dat er gaat, ja... Nou ja, ik heb het dus niet zelf bedacht... maar ik ben gewoon gevraagd. En ja. Ik ben super trots en blij dat ik het mag doen. Ik merk ook dat ik er heel veel aan heb. Ja. Want doordat ik zelf mijn promo moest doen... Ja. heb ik gewoon al... En maar dan ook al mijn WhatsApp-contacten... Uh, heb ik één voor één uh, gevraagd hoe het ermee ging en zo. Ja. Nou, ik kreeg veel reacties terug van mensen. En ook, ook mensen die zeggen... Well, hé, hey, maar kom een keer langs. En, ja. Wel, ja. Of ze zeggen, hé, hey, ik kan toevallig niet... maar ik koop toch een kaartje om je te steunen. En, ja. Dus echt uh, alleen al doordat je gewoon al die mensen... gewoon uh, persoonlijk benaderd, krijg je ja. er dan zoveel van terug. Dus uh, het is super... Uh, voor mij leeft het... Uh, ja, gewoon heel veel op eigenlijk. Ja. Ik, heb, ik heb nu iets van... Uh, 30 kaartjes verkocht. Ja. En dat was ook mijn streven, dus uh, dat is super. Ja. En er zijn ook nog iets van 15 uh, uh, gratis tickets. Uh, dus als, sowieso, uh, als er nog... Uh, twee, uh, twee luisteraars zijn... die denken van, nou, ik wil dat wel... Uh, ik wil dat wel meemaken, dan kunnen ze natuurlijk altijd een mailtje sturen naar jou. Ja. En dan uh, zet, ik ze op, uh, zet ik ze op de. Op de gastenlijst, ja, oké. Okay. Dan krijgen, uh, krijgen ze een code uh, en dan kunnen ze gratis uh, luisteren naar mij. Ja, nou, het, uh, je kan, dat kun je doen. Inval, apenstaatje, ja, dat is één. Of ja. ik, uh, of ik uh, zou ook uh, willen zeggen: van, Nou, uh, ik heb even de uitzending uh, gehoord. Uh, dat ze op een uh, ja, van de sociale media kanalen bij jou uh, melden, natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan natuurlijk altijd, ja, ja natuurlijk. Ja dus... ja ja, dan moet je gewoon zeggen, ik heb de uitzending gehoord en... Uh... Ja, ja, ik heb naar die gekke Jaap Koper zitten luisteren en... Uh... Ja, ja. En ik, speel, ik speel om 9 uur, dus dan... Uh, ik zou zeggen, ja. kwart voor 9 lekker in, in, inloggen en dan... Uh, en dan ja. kun je om 9 uur uh, keer gewoon uh, alles horen. Ja, uh, dus, en dan uh... zie je niet dat andere, hè? Dus het is dus niet uh, dat nee. je... Nee. Nee, nee je... Dan, dan, dan zie je alleen mij. Ja, oké. Okay. Die code is alleen voor mijn, uh, voor mijn show, die je gaat krijgen. Ja, ja, ja, ja. En, um, ja, wie speelt er nog meer? Uh, Florian Wolf speelt nog. Ja. En uh, uh, Jack Dane speelt uit Stolendom. Ja, dat is Jacob D. Edward. Ja, ja, ja. Die. En uh, dus dat soort uh, artiesten. En uh, nog, nog, nog iemand uit Amerika. Ik weet hmm. even niet meer precies wie. Maar, uh, maar goed, en, uh, ik, ik heb dus. Uh, ik, ik stream vanuit uh, mijn nieuwe studio in Den Haag. Met vier camera standpunten en uh, dat wordt hartstikke leuk. Dus ja. voor mij ook, uh, iets om, uh, ook iets nieuws. Ja, nog, e nog even uh, terug uh, naar het uh, materiaal wat, uh, wat je gemaakt hebt. Uh, kort, uh, yeah, We Want It en Carry On. Uh, Waar ja. gaan die twee uh, nummers even over, heel kort? Ja, uh, We Want It heb ik geschreven al jaren geleden. Naar aanleiding van de ferguson uh, demonstraties. Ja. En uh, dat uh, heeft dus met Black Lives Matter te maken. Ja. En, uh, Carry On. Carry On is eigenlijk een, uh, een nummer wat ik heb uh, aangepakt voor, voor een, uh, een publisher. Mm. Een Duitse publisher die had, die had me een stel tracks gestuurd van hey ga hier een topline op, uh, op schrijven. Een mm. topline dat is dat je een melodie met, met tekst, dus uh, zangtekst zeg maar uh, erop verzint. Mm. Dus het waren instrumentals. Hm. En uh, de, ja, die heb ik dus uh, gebruikt. Maar daar heb ik dus de, de muziek heb ik vervolgens helemaal opnieuw zelf gemaakt. Okay. He, heel duidelijk verhaal. Ja, we zitten aan de tijd, ja, want, want uh, ik, ja. ik, ik, ik wil hem nog even draaien voor het nieuws. Dus uh, we want it. Die wil ik uh, nu. Uh, zo, yes. ja, die wil ik nu zo langzamerhand uh, wel eventjes in uh, gaan starten. Die ga je dus nu horen tot aan het nieuws we van 9 uur. Right okay. okay. We want it right here. Now we want, it, we want it right here. Us. Your fear is killing us. It's nearly cancerous the way you're treating us. Police brutalities can get us on our knees. You hurt our families. We'll come and flood the streets. We don't fight for. Just get up and run the show, change can't come without action, so let's make a pact and start reacting.